Katrien Straatman met het NOS Journaal. Zeven Nederlandse politie-experts zijn in Oost-Oekraïne tegengehouden. Ze wilden het rampgebied bezoeken, maar vanwege gevechten en onrust in de regio mochten ze niet verder. Ook de leden van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, die vannacht in Kharkov aankwamen, kunnen er vandaag waarschijnlijk nog niet naartoe. Wel is de plek van de crash voor het eerst bezocht door nabestaanden. De ouders van een Australische vrouw waren, ondanks veiligheidswaarschuwingen, op eigen houtje afgereisd naar Oost-Oekraïne.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 De gevechtspauze tussen Hamas en Israël, die vanochtend om zeven uur begon, houdt vooralsnog stand. De pauze, die twaalf uur moet duren, wordt gebruikt om hulpgoederen in te voeren, gewonden te verzorgen en doden te bergen. Onder het puin zijn vanochtend ruim 80 lichamen gevonden. Het dodentaal aan Palestijnse zijde is daarmee opgelopen naar zeker duizend. Bij de Israëliërs vielen tenminste 38 doden sinds Israël op 8 juli zijn militaire operatie begon. Het is vandaag druk op de wegen naar Europese vakantiebestemmingen. Op de Franse autoroute Soleil, de A7, staan lange files tussen Valence en Orange. Op de snelweg van Parijs naar Bordeaux staan files bij Tours, Poitiers en Niort. In Duitsland is het vooral druk rond München richting Salzburg en op de ring van München. Verkeer in Oostenrijk van Salzburg naar Villach komt bij Vlaghouten terecht in 25 kilometer file door werkzaamheden. En voor de Gotthardtunnel in Zwitserland is de wachttijd richting Italië 2 uur en richting Basel 1. 1 uur. Het weer. Vanmiddag schijnt op veel plaatsen de zon. Maar lokaal is er ook bewolking en valt er een bui. Er is dus weinig wind en de temperatuur schommelt tussen de 22 en 25 graden. Morgen is het ook vrij wisselvallig bij maximaal 25 graden. Na het weekend wordt het wat koeler. Dit was het NOS. Dit is Wijnand bij de ADB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat via bij knooppunt Muidenberg 2 kilometer. De andere kant op tussen Muidenberg en Diemen 3. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen knooppunt Raasdorp en knooppunt Velze 4. A16 Breda richting Rotterdam is dicht tussen de randweg van Dordrecht en Dordrecht Centrum. Dat komt door een ongeluk. Verkeer wordt omgeleid via de N3. Tot zover de verkeersinformatie.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 ZFM Zandvoort. Zandvoort. Terug naar de jaren tachtig bij CFM op zaterdagmiddag. En een hele goede middag, Co Go Coast, en we close our eyes. Het is even na twee uur, een nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag. Ik zeg goedemiddag, luisteraars, en hallo collega Albert Jan, daar zijn we weer. Eh, goedemiddag, Rob, en goedemiddag, luisteraars. Ja, wederom drie uur live vanaf het Media Park aan de tolweg. Zandvoort op zaterdag. Ja, het is al druk geweest hier, hè? Het is al het hele... De... Met Goedemorgen Sanford, ja. bijvoorbeeld, vanuit de studio. Het is trouwens wel leuk om te zien, hoor. Als je dan op die webcam's kijkt, dan zie je de gasten ook echt zitten. Dat en we de... hebben ruimte genoeg. Dus... Ruimte genoeg. Goed, wat gaan wij de komende drie uur doen? Uh, allereerst kan ik uh, in ieder geval Lex van der Hoorn, onze Weerman... Uh, ...van harte welkom heten in de studio. Of dat nou goed of slecht nieuws is, laat ik nog even in het midden. Hij zegt voor de bui naar de studio. Ja, klopt. Dus, hmm. Ben benieuwd. Goed, alles over het uh, enige echte weer hier in Zandvoort. Dat allemaal om half drie door onze enige echte eigen uh, weerman Lex van der Hoorn. Half vier uiteraard de evenementenagenda. En er staan weer bomvol, uh, Zandvoort staat weer bomvol met evenementen... Uh, ...dit weekend en de komende dagen. Dus houdt u pen en papier bij de hand, want dan kunt u even meeschrijven. Dat allemaal rond de klok van half vier. Rond de klok van half vijf hebben we het dier van de week. En die luistert naar de naam Floris. En we hebben dit weekend wel echt een heel mooi gedicht. Dat is om allemaal om rond de klok van kwart voor vijf. En het gedicht van de week heeft de gevoelige titel De Jubilaris. Dus nou is de vraag, wie zou dan De Jubilaris zijn? Nou, daar komt u allemaal achter rond de klok van kwart voor vijf. Verder natuurlijk tussen de zomerse muziek door Zandvoorts nieuws in het kort... We volgen vanmiddag de kwalificatie van de Formule 1. Want die wordt momenteel verreden in Hongarije. We hebben vandaag de, de, de tijdrit op de Tour de France. Ook die gaan we voor u volgen. Verder hebben we natuurlijk sportnieuws. En we hebben zelfs heel mooi hippische sportnieuws vanuit Zandvoort. Dat allemaal in het laatste uur. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om te blijven luisteren naar uw lokale zender. Zo is het, we snorren lekker door tot aan vijf uur vanmiddag bij CFM. Met een lekkere muziek mix en informatie voor Zandvoort en de regio. Ladies and gentlemen, I'd like to introduce the hi-hat. Go on.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 Het is zomer in Zandvoort met momenteel nog een uh, lekker zonnetje. En of dat zo blijft, dat horen ze dadelijk om half drie van uh, Lex van den Hoornen natuurlijk. Hè, bij het uh, CFM bericht Je Kelvin Harris en Summer. Daarvoor trouwens de plaat uit 1988 van Nene Cherry en de Buffalo Stands. Ja, wij hebben zo'n mooi strand, Albert-Jan. Maar het is wel belangrijk dat het strand uh, schoon blijft natuurlijk. Ja, vandaar dat, er, uh, tot, dat u uh, luisteraars, tot en met 11 augustus... Kunt u via de website www.supportervanschoon.nl www stemmen op uw favoriete strand in de Schoonste Stranden Top 10? De verkiezing loopt van 3 juli, dus die loopt al enige tijd, tot en met 11 augustus en is georganiseerd door Nederland Schoon in samenwerking met de ANWB. De Schoonste Stranden Top 10 bestaat uit het onderdeel van het publiek en ANWB-inspecteurs. Zij bepalen welke strand de top 10 aanvoert... en welke stranden de rest van de top 10 zullen gaan vullen. Van 3 juli tot en met 11 augustus kunnen strandbezoekers... via nogmaals www.supportervanschoon.nl op het strand van Zandvoort stemmen. Met een strandselfie op Facebook of Twitter... maken stemmen ook nog eens een kans op een strandbarbecue voor 10 personen. Dus ik zou zeggen, eh, schroom niet en stem.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 aan de toeristische gemeenten. Meer weten, meer informatie over Nederland Schoon... en supporter van Schoon vindt u, zoals gezegd... op de website www.nederlandschoon.nl. Dus u kunt daar ook uw stem achterlaten. En stem op Zandvoort als schoonste strand, hè? Wij moeten in die top 10 komen natuurlijk. Dat sowieso. Hier is Toontje Lager. En ben jij ook zo bang?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 Frans van 2014 gaat natuurlijk uiteindelijk een einde komen. De einde, uiteraard, de finish in Parijs. Maar vandaag nog een uh, belangrijke tijdrit, uh, Albert Young. Ja, en met name voor de renners van uh, Belkin. Die hebben er lang op, namelijk op moeten wachten, maar vandaag uh, beleeft de nieuwe tijdrit fiets... van fietsenleverancier Bianchi dan eindelijk zijn vuurdoop. De lancering kon op geen beter moment komen... Kopmannen Bouke Mollema en Laurens de Dam... moeten vandaag in de twintigste etappe van de Tour de France... een 54 kilometer lange race tegen de klok... de zevende en achtste plaats in het algemeen klassement verdedigen. Met deze nieuwe supersonische tijdrit fietsen. Er volgen een heuvelachtige tijdrit, al dus Michael Bogert. Vaak op het einde van de Tour komt er veel op uithoudingsvermogen aan. Vorig jaar was Dumoulin Moulin... Uh, nog sterk in de laatste tijdrit. En dit jaar heeft hij progressie geboekt in deze discipline. Dus hij verwacht dat Dumoulin hoog gaat eindigen. Maar uh, de, a, aangezien de uitzending al live al is begonnen... zult u toch nog even moeten wachten... al voor ons onze Nederlandse jongens aan de beurt zijn. Want zoals u weet, naarmate hij hoger in het uh, algemeen klassement staat... moet je later starten. Dus oh, oké, okay. wij houden het voor u in de gaten. De Belkin-renners dus op een nieuwe fiets... die hebben ze nog niet uitgeprobeerd trouwens. Dus best wel spannend. Zo meteen het CfM bericht met Leef van Oren. Horen. Maar eerst terra promessa. Hier is Eros Ramosotti. Lekkere muziek bij Zonnig Weer bij CfM. Door de Eros Ramassotti en Terra Promessa. Ditmaal de live versie van die single. De voort, weer Het is uh, even half drie en dat betekent dat hij uh, weer aangeschoven is. Lex van der Hoorn, goedemiddag Lex. Welkom. Was er al een tijdje, op? Ja, gezellig <laughs> hoor. Gezellig. <laughs> ja, want ik zag een buitje aankomen. ik denk nou. <laughs> Ik ga vast. Wat ben jij trouwens weer ongelooflijk bruin? <laughs> ja. Zit ja, ik, ik, word, de... ik word gefotografeerd. www.zfm-live.nl kan je <laughs> lek zien. <laughs> nou, ik denk dat je net die voor donkere die, man. Ik denk dat je net voor die camera staat. Oké, okay, uh, nee, ik word. zal even weggaan. <laughs> <laughs> ja. Goed. We hadden wat over. Ja, jij, het weer. Jij dreigt ons met regen. Ja, nee. Uh, over Wat ik net zei, van, uh, nou, ik ga vast. Een half uurtje eerder. Want ik zag een bui aankomen. Maar... Ik kijk nu net op de, op de buienradar. En die, het ziet er naar uit dat die bui net achter of onder Zandvoort doorgaat. Dus even kan, even spannend. kans is kan, dat kan, we het droog houden. Maar als je naar Noordwijk gaat, dan ben je toch wel de klos. Hoor. Dan ben je het benieuw. Ja, <laughs> Toch ja. gebeurt dat vaak, hè? Dat die buien net langs Zandvoort gaan. Ja, ja, ik weet ook niet hoe het komt. Maar het, het is wel zo. Misschien dat het door de grondslag komt. Of weet ik veel. Dat, dat zou, het zou kunnen, ook. Maar het gebeurt wel meer, inderdaad. Nou, de weersverwachting voor vandaag had ik dus vanochtend gemaakt. En die staat dus ook op, uh, op TV. En daar staat dus wisselende bewolking met opklaringen en kans op een bui. Nou, die kans is er nog steeds. Maar die wordt, ja, minder. En, maar die kans wordt wel steeds minder. En er staat een uh, zwakke tot matige, op dit moment uh, noordwestenwind. En de maximum temperatuur die is 2, 23 graden. Dat hangt af van de hoeveelheid zon die we hebben. En dat wisselt nogal. Als het even bewolkt wordt is het 22. En als de zon weer schijnt is het 23. Dus daar moeten we het mee doen vandaag. En vanavond uh, hebben we iets in het dorp, geloof ik. Ja, een ja. Amsterdamse en, uh, muziekfestival. Ja, dan is het droog. Gelukkig. En het is ja. ook een groot evenement hey. op het strand. Kom ik straks ook nog even terug. Maar in ieder geval, het is droog vanavond. Ja, vanavond. Super. De, de, is, is, de laatste berekening is dat het vanavond droog is. Dus, en vanmiddag dus nog kans op een buitje. Dan morgen. Dan beginnen we de dag eerst met een lage bewolking of mist. En die lost in de loop van de ochtend op. Dan zien we waarschijnlijk even de zon. Maar dan vanmiddag en dan, <coughs> dan komt er weer bewolking vanuit zee opzetten en later gaat het weer opklaren. Dus morgen is het ook wisselend bewolkt met opklaringen, maar geen kans op een bui. Dus gelukkig. Ja, er staat dan een zwakke tot matige westelijke wind en de temperatuur die komt dan ook uit op een graad of 23, Dat is net als vandaag. Maar maandag, maandag altijd, Jan. Ja. John. ja. Haal je jas maar tevoorschijn. Ja, je zei het, toen je binnenkwam, ja. ik geloof niet wat je zei. Ja, een regenjas of een andere jas, als het maar warm is. Want er is maandag vrij veel bewolking met buien. En die buien, ja, daar hebben we nu dus echt nadeel van het warme zeewater. Dat is 21 graden. En als de luchttemperatuur beneden de zeewatertemperatuur komt... en dan krijgen we vooral in het najaar krijgen we er last van... dan gaat het fout, dan gaat het regenen. De maximumtemperatuur komt morgen of maandag uit op 18 graden. En de zeewatertemperatuur is 21 graden. Ja, ja met een westenwind kan je erop wachten, dan gaat het regenen. Narigheid. Bullen. Ja, en de wind die is matig tot vrijkrachtig uit het noordwesten op maandag. Dan gaan we naar de dinsdag. Ja, dan kan je je jas weer thuis laten. Want dan er zijn er perioden met zon. Er staat een matige, matige tot vrijkrachtige noordelijke wind... En de temperatuur die komt dan uit op 21 graden. Nou, en de verdere vooruitzichten. Na maandag. Aanhoudend onstabiel weer met geregeld zon en afnemende kans op een bui bij rond normale temperaturen. En de normale temperatuur voor de tijd van het jaar is 22 graden. Nou, Oké, okay, dankjewel, Lex. We liggen op schema dus. Ja, op schema. We zijn op schema. Alleen even een, op maandag. een dipje op maandag. Het weer is uh, na te lezen op www.meteopagina.nl of volg Lex via Twitter. Ja, op het uh, Meteopagina. Het Meteopagina. Of kijk natuurlijk op uh, CFM TV, kanaal 40 digitaal. Dankjewel Lex en graag tot volgende week. Tot volgende week. Dat was het weer. En hier is de nieuwe single van Clean Bandits.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 Het weer weerbericht met Lex van de en twee platen, non-stop. Als eerste de nieuwsing van Clean Bendits... die heet Extraordinary. Gevolgd door deze die je inmiddels wel kent... waarschijnlijk van de, de reclame van de NS. Dat was Billy Joel en zijn pianoman. Ja, de boulevard had hem, Zo'n mooi nieuw toilet. Maar waar is die gebleven, Albert-Jan? Ja, maar niet alleen... Die, dat, de toilet heeft natuurlijk de meeste, de meeste aandacht gekregen... maar er zijn natuurlijk veel meer... Ja, toch leuke en uh, ludieke experimenten uh, en uh, uh, rondom het fauvageplein te bezichtigen. Alleen de toilet heeft menig een toch uh, gestoord, om het zo maar eens te zeggen. Daarom is uh, afgelopen donderdagavond is het testtoilet op de boulevard de fauvage weggehaald. Dit is besloten naar aanleiding van aanhoudende klachten van omwonenden. Het toilet uh, wordt weer geplaatst als er een oplossing voor de klachten is gevonden. Al enige maanden is Casco Land in het kader van de ontwikkeling aan treebeleid bezig om in samenwerking met omwonenden van het van Venemaplein een tijdelijke inrichting van het plein te ontwikkelen. Dat heeft er tot nu toe toe geleid tot de plaatsing van vier testduintuinen, uh, een aantal dennen en een ontmoetingsplek met acht kantelbankjes. Uit de gesprekken met omwonenden kwam de terugkerende klacht over het wildplasprobleem naar voren. En daar wilde ook Cascoland graag iets aan doen. In samenwerking met Waternet, Eco Toilet en de gemeente zijn ze, zijn ze toen gekomen... tot een toilet dat los van de waterleidingnet kan functioneren... en waarvan de urine kan worden gebruikt voor het terugwinnen van fosfaten. Nou, maar dat is helaas, ja, die, die test is dan niet uh, succesvol uh, gebleken. En vandaar dat ze hem dus ook weggehaald hebben. Oké, okay, de uitkijktoren, die is voorlopig even niet meer, hè? Zullen we maar zeggen. Hier is de lekkere muziek uit de jaren 60. Kat er beloofd op Facebook, hè? Hot town, summer in the city. Back of my neck getting dirty Bend down, isn't it a pity? Doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead. Walking on the sidewalk, harder than a match. Yeah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 Yeah. De zon schijnt nog steeds hier in Soefort, maar dat blijft niet zo. Aankomende maandag hebben we weer een jas nodig. Getver van Teddy, de de Laffy Spoelvoel en Summer in the City. ZFM maakt je naambaar van de zon schijnt. Dus pak je, pak je radio, ben naar Frans en zet hem op 106.9. 106.9. Yeah. Zfm. ZFM 24 uur per dag hete zomer. En wil jij op de hoogte blijven van het weer in Soefort? Ga dan naar www.meteopagina.nl of via Twitter en dan volg je gewoon Lex van der Horen. het Meteopagina. En dan komt het allemaal goed. Nou, speciaal voor diezelfde Lex van der horen gaan we deze plaat draaien. Hier is Crowded House en When Return. Walking round the room, singing stormy weather at 57 Mount Pleasant Street. sleep but not the Ja, en dan kijk ik zo links uit het raam, uh, albert jan en Lex. zie toch wat donkere wolken boven Zandvoort. Rechts ziet het er wel aardig uit, maar links. Uh, nee, daar, daar wil je niet zijn hoor. <laughs> dus uh, misschien komt die bui er uh, zo dadelijk wel aan, uh, Lex. We wachten ja, of, het even af. Of hij schampt. Dat schampt. zou zomaar kunnen. Maar goed. Uh, wie... Ja, we hebben een uh, politiebericht. Ja, even over af. Het weekend is een beetje, een beetje ja, druk uh, begonnen uh, voor de Zandvoortse politie. Want uh, afgelopen nacht heeft de politie in Zandvoort niet stilgezeten. Eerst werden er twee verdachten aangehouden... die verdacht worden van het stelen van terrasmeubilair. Even later konden ze weer twee verdachten aangehouden worden... die het nodig vonden om spiegels van auto's te trappen. Alle vier verdachten werden in het cellencomplex vastgezet... en mochten in ieder geval de rest van de nacht daar doorbrengen. En hopelijk dat het dan voor de rest van het weekend dan rustig blijft. Zo is het. Dus de politie is uh, altijd uh, op uh, zijn en haar uh, hoeden natuurlijk. Dus uh, geen gekke dingen doen, hè, zou ik maar zeggen. Openbare dronkenschap, strandstoelen stelen. Is niet goed. Nee, moet je niet doen. Nog twee platen tot aan het nieuws. En weer van drie uur bij CFM. En een van deze twee platen is deze van de Brothers Johnson.